Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël laat nog steeds nauwelijks hulp binnen in Gaza. De VN-organisatie voor Palestijnse Vluchtelingen... ...meldt dat zowel hulpgoederen als internationale medewerkers... ...bij de grens worden tegengehouden. In het bestand tussen Israël en Hamas is afgesproken... ...dat dagelijks 600 vrachtwagens moeten worden toegelaten. Maar volgens de autoriteiten in Gaza... ...komen sinds het ingaan van het staakt het vuren... ...gemiddeld zo'n 90 trucks per dag binnen... Een 18-jarige Leidenaar is veroordeeld voor het bedreigen... van lijsttrekkers Frans Timmermans en Stefan van Baarle. Hij stuurde via sociale media privéberichten naar de politici... waarin hij hem hen met de dood bedreigde. Zo schreef hij dat Van Baarle van Denk bewusteloos zou slaan en zou ophangen. In een bericht aan Timmermans van GroenLinks PvdA... stond dat zijn beveiliging hem niet zou helpen. De Leidenaar krijgt een celstraf van 30 dagen... waarvan 25 dagen voorwaardelijk...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 Daarop wees Wilders op een poster uit GroenLinks' PvdA-hoek... waarin hij wordt beschuldigd van medeplichtigheid en genocide in Gaza. En ook die uiting ging volgens Wilders ver over de schreef. In die voorkust is Alassane Watara opnieuw gekozen tot president. Volgens de kiescommissie kreeg hij bijna 90 van de stemmen. De uitslag is niet verrassend. De belangrijkste politieke tegenstander van de 83-jarige president... mochten niet meedoen aan de verkiezingen.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 Nightmare hoorde je van Entomed AD. Een hele goede avond en welkom bij Play It Loud Underground. Mijn naam is Ben van Rode. Links van mij, rechts van jullie... Marcel, Marcel van, van Kuik. Kuik. Yes. En we hebben stiekem nog hier iemand zitten. Maar dat zeggen we nog niet. Dat zeggen we niet. Dan hebben we de kijkers. En die weten we. Ik weet niet of je dat net wel zien? Ja, net wel. Zeker wel. Tuurlijk wel. Dat is nog wel incognito. Je ziet van de achterkant. Ja, precies. De achterkant. Mocht je denken, ze beginnen een uur te laat. Dan staat je klok niet goed. Het is gewoon negen uur. Het is geen tien uur. Werk daaraan. Ja. Het is bijna Halloween. Ja, inderdaad. Klein beetje. Halloween thema vanavond, decoratie, Tegen. ja ja, en de achtergrondmuziek. Oh, mocht je luisteren, zat die goed doen? Ja. we zitten kritisch. Hoe is het er verder? Heerlijk amateur radio. Ja. Uh, ja. Gaat ja gaat goed. Ja. Met de kleine. Gaat, met de kleine mee. het gaat Ja. Goed. Ja. ja. Nou, Slapen tegenwoordig ja. zelfs. Ja. Ja. Kijk. Absoluut. Nou horen we graag. Alweer acht weken bijna. Ja. Gaat hard Ja. Uh -huh. Normaal. Gaat zeker nou, hard. Zekers. En uh, goeienachten nachten nu. Ja. Beter, betere nachten. En jij, een weekje vrij gehad? Ja, nou ja, lang weekend. Lang weekend vrij. Uh, even lekker naar de zuidenburen geweest voor een uh, Allee. lang weekend. Allee, zeg, Yo. was gisteren Chocola zeer Bier meegenomen. Uiteraard. Lekker, nee, dat dan weer niet. Wel bier. De duivel. Stiks, stiks, Kijk, en die zal op zeker. Nee, nog niet. Niet. Okay. Nee, nee, nee, Ik heb hem ook niet eens meegenomen. Ik moet nagaan? Ik bewaar hem nog. Allee. Allee zegt. Amai. Amai hè. Lap We hebben weer een leuke lijst voor je samengesteld. Zeker weten. En uh, ja, het, het volgende bent komt uit Frankrijk. Mick uh, Niet heel veel. Ik kon er niet heel veel over vinden. Ik maar heb ja. het nooit van gehoord. Maar... Nee, nou ja, ik vind het smaak gewoon goede ja. Tenminste, ik vind de graafse gaaf CD. Daar gaat het. het. is van de CD Nihilist. En dit is het nummer Blackening Millennium. All right. Van de band H Henneren. Uit Amerika komen ze. En uh, ze hebben een uh, ijskoude cd afgeleverd. Tenminste, uh, zo voelt het als je het kijkt, een beetje oude oude Immortal idee krijg ik ook met de ijswinden en de... ja. Ja, klonk lekker. Klonk lekker, ja, ja, ja. ja. goede keuze hier. Dank wel. Ik had er ook Dankjewel. nooit van gehoord, maar ja, ik, zoals je weet, ik ben wat minder in de black metal. Ja, ja, ja er kwam weer wat voorbij. Ik denk, hé, hey, ja. dat klinkt leuk. Ja. Draaien. je. Ja, precies. Ja, de volgende, die ken ik dan weer wel. Die ken je weer wel. Ja, tuurlijk. Wie kent uh, die niet? Ja, wie kent die niet? Ja, ik doe altijd uh, een beetje bekende en een beetje onbekende. Ja, dat nee, is wel elkaar Niet allemaal hetzelfde van nee die iedereen kent. Nee, maar, Ja, en misschien vind je het leuk, misschien pik je wat op. Ja. Inderdaad. En daar, daar is underground voor ook. Precies. Ja. Misschien denk je van... Nieuwe beentjes ontdekken. Hm. Hm. Ik vind een geen reetarm. Ja, dat kan dat ook. Kan ook. Ja. Maar gewoon blijven luisteren. Precies. Precies. Ja. En uh, nu gaan we naar de bekende. Ja. Heel graag. Een heerlijk gezellig romantisch nummer. Ja, zeker. Pas I come uh, blood. Oeh. Van Cannibal Corpse. Yeah. ja. hoor ik hem wel. Ja, hij was dat nou, niet uh, te horen, maar nu wel. Nee. Je hoort de band Serpentes, met Desert Psalm. Psalm. Uh, nummer 4 was dit. het uh, is een band van Ara, van, van een originele band uit Portugal, van Ang Angost. Uh, en Magnus van Missa doet daar de drums op. Het is een soort uh, portugees uh, IJslandse mix. Ja. Uh, ja, ook weer een leuke ontdekking. Ja, vond ik zelf. inderdaad. Ook uh, van Deze de, ken ik weer niet. Nee, <laughs> uh, dit was hun eerste album. Okay. Uh, Doe album. Desert Psalms. Desert en dit was het. Kijk, dat was het, dat was het al. Dat was het al. Dat ja, ja snel, kort, kort, kort uh, intro. Ding, of ding, kort, ding, ding, uh, ding. Ja. Maar ja. Nee, ja. Nou, ja niet uit. En dit, uh, ja, voor de sfeer. Desert Psalms. <laughs> en de nummers zijn eigenlijk Desert Psalm 1, 2, 3, 4, 5. En ik ging voor nummer 4. Ja. Omdat het kan. Ja, dat bepaalt. Dan gaan we gaan maar eens naar een vrouwelijke zanger luisteren. Oh, heerlijk. Oké. Okay. Ik hoor, Ik heb er niet veel van. Uh, geen Jan Smit paal sorry, Vrouwelijk. het is niet gelukt. <laughs> hij vraagt hem, hem het iedereen, niet ieder, iedere maand vraagt hij meer aan. Ja. Misschien volgende maand. Okay. Dat we maar kunnen. Laten we het toch volhouden. Ja. ja. ja maar hou waard. vol paal. <laughs> kan. Je kunt het. Wie weet. <laughs> misschien over twintig jaar. <laughs> ja, maar toch. Nou, ja, dan komt hij wel langs. Ja. ja misschien een uh, metalversie van hem. Hmm. Hmm. Ja, wie Ik weet. kan wel wat met AI doen of zo. Ja, met we mixen, met uh, death metal of zo. Nou, zie je, we zijn voor je bezig. Ja. Uh, we zijn nog plannen aan het einde. Mocht je verzoekjes Ook. hebben, je ja. kan het altijd insturen. Altijd, graag. Precies, heel welkom. Deze heb ik zelf verzonnen. Ja. De band Adore Your. uit Engeland. Vond. Ook in de buurt vanavond. Zijn die in de buurt? Nee, een debuut Een debuut. <laughs> <laughs> ik dacht, ze zijn in de buurt. zijn. leuk. Nee, zijn. inderdaad. In de, uh, <laughs> ik had ze nog nooit gedraaid die nee. Twee jaar dat ik hierover zit. Nou ja, twee jaar alweer, hè? Time of mm -hmm. Nou inderdaad. Ja, we hebben er eigenlijk niet bij stilgestaan, hè? Net zoals vorig jaar. Is dit het tweede jaar, precies? Ja. Oh, echt? Ja. Je was in september begonnen. September. Oh, dus dit niet vorig jaar, vorig wauw, vorige maand, precies. <laughs> ja, we hebben er vorig jaar, of vorig vorige jaar, maand, maand we aan ja, doen. Ja, precies. Of, of tweeënhalf jaar. Tweeënhalf jaar, dus september, ja. dus. Ja, ik zit vol volgend jaar in oktober zit ik alweer vijf jaar. Doe ik dit dan? Hè? Zo. Ja. Indrukwekkend. Er zijn, er zijn plannen voor iets leuks. We Oeh, Oeh. gek op iets leuks. Ja. Je ja iets anders leuks. Ja. Adore, hoor. Ja, author of iets minder leuk: Incest. Ja, nou, past ook weer vanavond in. Maar ja, ook uh, trek niet. Oh, ja. <laughs> Alles is Halloween. Precies. Komt-ie. Oops, okay. ah. Ah, en dan van herrie naar een mooi pianostukje. Ja, mooi toch? vind ik wel een mooie overgang. Ja, toch? Ja, zeker. Je wordt daar helemaal ik, zenuwachtig. Ik, ik, ik denk ga er even. <laughs> ja, geniet ervan. <laughs> uh, je hoort dat door je met Otter of Incest. Volgende band. Je draait toch altijd twee bands en dan ga je lullen. Ja, dat klopt. Ja, ja ik we we een uitzondering. volgende even wat vertellen. We gaan straks naar het Stormfront luisteren. En mocht je denken, hey Stormfront, dat zegt me iets. Ja. <laughs> het heeft niks te maken met wat nee, je nee? denkt dat het is. Nee. Nee. <laughs> uh, Bent uit Noorwegen? Van Vegard is dat. Uh, hij doet het allemaal alleen. Ja. Hij heeft uh, jaren geleden al een, een, een demo ding uitgebracht. Deze is van, poeh, volgens mij twee jaar geleden. Mm. Hij heeft nieuw werk. Hij oh. heeft alleen nog geen platenlabel. Oh. Maar hij heeft uh, eigenlijk is alles af. Alles is gemixt en gedaan. Ja. En uh, dan valt mijn telefoon uit, want daar staat alle informatie op. Ik weet het ook allemaal niet uit mijn hoofd. Winterkriegen gaat het nieuwe album heten. Ja, het liefst zo snel mogelijk uitkomen. Ja. Maar hij is op zoek naar een uh, platenlabel. Maar. hoop dat hij dat vindt. De vorige album mogen wij volgende maand uh, een paar exemplaren van weggeven. Nice. Dus, dan gaan we nog even wat op verzinnen. Ja, er komt een prijsvraag. Aan. Hij gaat ze opsturen. En uh, ja, voor, ja. Je, voor volgende maand zijn ze wel binnen. Dat, dat hoop ik. We nou, zijn uh, met uh, de ja, posten. Uh, eentje. Nee. nee, dat is waar. <laughs> Tot die tijd heb ik nog uh, maar, uh, tijd om iets te bedenken. Dus, maar hij heeft inderdaad dus nog geen platenlevel. Ja, nou. We gaan nu lekker naar een, of een oude. Het laatste eigenlijk van hem luisteren. Ja. Dat nummer is The Dawn of Humanity. Alright. Die kan je dus winnen. Winnen krijgen. Oké, okay. we verzinnen wat. Ja, komt eraan. Dat ja. wil ik ook zeggen, hè? Ja. Insect Warfare met Armit Virus. Gewoon even een lekkere grindkort tussendoor. Ja, inderdaad, die hebben we ook nog niet uh, gedraaid. Nee, dat inderdaad. Van ja. alles wel. Ik denk, wat gaat de tijd langs? Maar die ja, klok staat ja, gewoon die stil, die stil die hier. Klok, die doet dit niet. Die doet dit nee. niet. Die doet dit niet, nee. Het is al een uh, kwart voor tien. Het is al weer kwart tien. Dus, en hij staat uh, op vijf voor half tien. Ja. Dus ik denk van, nou, zal er geen reden aan het zijn. Dat komt allemaal doordat ik de die tijd heb verzet, zeg maar. Dus ik heb hem stilgezet, in platte verzet. Shit happens. Ach ja. Maar uh, het is wel tijd voor... Wat nog meer happens inderdaad dan shit is... Uh... Het metal nieuws. metal nieuws. Ja, wat is er allemaal gebeurd? Dat ah. hoor je veel van mij. Sparant. Metal nieuws. Heb ik goed. Dit ja. is het Play It Louds Metal Nieuws. Het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de metalwereld. Architects had recent zelf al aangekondigd naar Jira on Air 2026 te komen. Nu heeft de organisatie bevestigd dat de Engelse formatie inderdaad... de derde hoofdact is van de Nederlandse punk, hardcore en metalcore festival. Eerder werden reeds de Offspring Pepper Roach als headliners bekendgemaakt. Naast Architects zijn vandaag, vandaag dus op de 22e, de volgende acts aan de affiche toegevoegd. A Day to Remember, Alexis on Fire, Basement, Combust... Converge, Endit, Fiddlehead... Hatebreed, Hollywood Undead... Periphery, Set It Off... Softplay, Speedway, Talco... The Ataris, The Baboon Show... The Flatliners, Trivium en TX2. De 20 nieuwe namen... voegen zich bij de 20 bands... die in de eerste aankondiging werden vrijgegeven. De, de complete line-up tot dusver... kun je aflezen uit de... Uh, festivalposter op de website... van IERA On Air. De 32e editie... ...wordt gehouden van 25 tot en met 27 juni in het Limburgse dorp IJsselstein. De early bird kaarten zijn inmiddels op... ...waardoor een drie dagen ticket nu 239 euro kost. Meer informatie vind je dus op www.jeraonair.nl Into the Grave heeft de afsluiter van zondag 14 juni bekendgemaakt. The Gathering komt met een speciale set... ter ere van het 30 jarig jubileum van Mandy Lion naar Leeuwarden. Het is de enige Nederlandse show van de band in de zomer van volgend jaar. Eerder waren onder meer Anthrax, Queensryche, Pale Paleface Swiss... Crimson Glory, Vandenberg, Carrick, Angren en 1914 al bevestigd. Into the Grave vindt volgend jaar plaats van 12 tot met 14 juni in Leeuwarden. Een early bird ticket kost je 109 euro. En alle informatie vind je op www.intothegrave.nl het nieuws van Beast in Black... dat enkele dagen geleden nog te zien was... in het voorprogramma van Halloween in de Tilburgse 013. Er is per direct afscheid genomen van gitarist Kasperi Helkinen... Hij maakte sinds 2015 deel uit van de band... en was te horen op alle studioalbums. Beast in Black zal tijdens de huidige tournee... die nog maar net van start was gegaan... en doorloopt tot eind november... niet verder gaan op het vertrek van de snarenplukker. Terwijl er naar vervanging wordt gezocht... zal de band voorlopig optreden als kwartet. Vestileaks.com meldt dat Breaking Benjamin... zichzelf per ongeluk heeft bevestigd... voor de komende editie van de Graspop Metal Meeting. De Amerikaanse formatie treedt op vrijdag 19 juni volgend jaar op... en volgens de band... Er zullen ook Volbeat en Twisted Sister als headliners die dag aantreden. En begint de voorverkoop op zaterdag 8 november om 10 uur s ochtends. Zie de printscreen uh, op de website. Eerder bevestigde Def Leppard al eveneens per ongeluk zijn komst... en dat van Support Act Extreme... naar het vierdaagse evenement in Dessel... dat van 18 tot en met 21 juni zal plaatsvinden. En al die informatie vind je op de website van Graspop Metal Meeting natuurlijk. Met twee singles per jaar doet Diane van Giersbergen er vijf jaar over... om haar album Soul Word Bound te voltooien. Inmiddels zijn we over de helft, want het nieuwe Phantom of War is de zesde track. Hierop krijgt de zangeres hulp van Francesco Paoli van Flash Apocalypse de Daarnaast horen we... ...Jort Otto van Vuur Revamp op gitaar... ...Siebe Sol Suipkunst van Blackbriar... ...op basgitaar en Ivo Maarhuis... ...van Icecream en Floor Jansen... ...op drums. De track werd wederom... ...geproduceerd en medegeschreven door... ...Joost van den Broek. En tot slot... ...Born from Chaos is de titel van de nieuwe plaats... ...van Dimitri Paradox... Het is het eerste album van de Tsjechische band sinds de mannen besloten... om voor hun Engelstalige releases deze nieuwe naam te gebruiken. De vorige platen zijn namelijk uitgebracht onder de naam Dimitri. De nieuwe schijf verschijnt op 16 januari via Reaper Entertainment... Een week later op 23 januari staat de band samen met Space of Variations naar Patronaat in Haarlem. En dat waren de metal weer voor deze week, Ben. Nou, volgende week weer meer. We zijn er helemaal bij. Ja, toch? Absoluut. Dat is ook belangrijk. Dan ga ik gauw even switchen voor het volgende nummer. Ik uh, hou even wijselijk mijn mond. Nee, oh, nee, nee jij mag uh, uh, daar juist wat over er zeggen. Er is geen interview. Nee, dat klopt. Er is geen interview. Uh, ik had een interview aangevraagd met een band, Witch ja. Club Satan. Maar die hebben niet meer gereageerd. Ah, dat is jammer. Gaan die nog reageren, denk je? Ik ja. heb geen idee. Ze waren, heel, of, ze waren vrij anders. Ze ja? keep in touch. Nou, Nooit heel, heel meer wat van gehoord. Nee. <laughs> jammer weer. Ja, ah, ja. wie ja. weet, volgende keer. Het ja, huurt niet, hè? zeg ik altijd maar. Precies. Ja, maar die ene dame is ook zwanger. Misschien dat die denkt van... Uh, Search it out. Yeah. En, uh, met your uh, interview. Ja. Yeah. Nou ja, we gaan ja. het zien. Ik ben uh, zover. Ja. Volgende nummer. Ja, van Druden Zang. Nee, no. Druden Zang uit ja. Duitsland. Duitsland. Uh, van het laatste album uh, Geisterzwang is dit het nummer Wiederganger. Oké, okay. goed uitgesproken. Ja. Ik open. het. <laughs> van je En daar Was. is het uur mee uh, klaar. Dat sluit het uur alweer mee af. Is ja. is alweer een uur voorbij. Gaat snel, hè? Zander is ook alweer naar huis. hij is uh, ook alweer naar huis. We gaan ja. door naar het nieuws van 11 uh, uur. Naar de ellende van 11 uur. 10 uur. 10 uur. 10 uur, ja. inderdaad. Tot zo. Joeen. Mm -hmm. Bedankt. Hoi. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM.